5 uur, Goedemorgen. Het dodental van een treinongeluk in Spanje van zondag kan nog verder oplopen. Er wordt nu gesproken van 40 doden, maar er zijn ook nog bijna 40 mensen vermist. Mogelijk zitten die nog bekneld in het wrak van de trein. Hoe het ongeluk al gebeuren is nog steeds een raadsel. De Spaanse minister van Transport wil daar niet over speculeren. Bij de Tweede Kamer wordt al de hele nacht geprotesteerd tegen het geweld in Syrië. Er zijn zo'n duizend Koerden op de demonstratie afgekomen. Het protest verloopt rustig, wel is het voorzorgde ME aanwezig omdat het om een grote groep gaat. Volgens regionale media willen de demonstranten pas vertrekken... als ze met de burgemeester of de voorzitter van de Tweede Kamer hebben gesproken. In het Twitterse Zurich hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de komst van president Trump. Die komt deze week naar Davos voor het World Economic Forum... Het protest verliep onrustig, zo werden gebouwen beklad met verf en etalages vernield. Ook werd de politie bekogeld met stenen en vuurwerk. De ME heeft traangas en rubberkogels moeten gebruiken om de rust terug te laten keren. En de regering van president Trump heeft steeds vaker maling aan mensenrechten... dat zegt Amnesty International. In een rapport noemen ze twaalf tactieken die de Amerikanen gebruiken... zoals aanvallen op de pers, de vrijheid van meningsuiting... en de inzet van immigratiedienst ICE. Amnesty zegt dat dit geen losse feiten zijn... maar dat ze allemaal met elkaar te maken hebben. En dan nu het weer van Weer Online... Het wordt vandaag een zonnige dag en er staat een matige zuidoostenwind. Op de meeste plekken wordt het of 7. Maar het noorden kan het kwik blijven steken op slechts 3 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Goedemorgen. Gisteren werd ik op een blacklist gezet... door Anne-Marie en door Marieke als het gaat om een oer-Hollands oud spelletje. Alhoewel, oer-Hollands weet ik niet. Rummy Cup. En dat gaan we zo meteen oplossen. bijrijder is net wakker. En is er is ze onderweg de rechteravond Nee, werk ze. Yo, dankjewel Roel. En uh, goedemorgen bijrijder van Roel. Goed dat je wakker bent. werkster vandaag. Goed dat je erbij bent. Zo is dat ook. Uh, Barry. Barry die schrikt zich helemaal wezenloos. Luc, bedankt voor het laten schrikken. De dagen dat ik in de auto zat was je er niet. Dus ik had je niet verwacht dat je er vandaag wel zou zijn. Fijne uitzending. Groetjes, Barry. Barry, ik ben er. Ik ben gewoon aanwezig. Jawel. Luc van de redactie. Aanwezig. En wie er ook is, maar die kunnen het allemaal niet horen... is Lennart, die kan maar niet ontvangen. Jeroen, die heeft geen, geen ontvangst. Rick niet. Er is wel even iets aan de hand, dit land. Uh, Kat, die zegt nog, hallo, waar ben je nou? Ik ontvang je niet. Uh, dat gaan we even proberen te fixen. En dit is ook totaal tegen de overmansoren gericht. Want als je nu niet... Dit kan horen, dan weet je het ook. Tenzij je even de app van Q-Music erbij gepakt hebt. Die werkt bijna altijd wel. Dan is er nog een appie van Dimfy. Die wil ik graag even aan je voorlezen. Lieve collega's Hans en Lotte. Nog even volhouden, bijna naar bed. Groetjes team Hartbewaking Venlo. Dat is niet het minste. En Patrick, nou ja, voor jou ook. Gefeliciteerd. Uh, die stuurt heel leuk. Goedemorgen. Gisteravond te horen gekregen dat mijn bot in mijn eentje op een eensgezinswoning is geaccepteerd. Over een paar maandjes ga ik verhuizen. Patrick, dat moet fantastisch uh, voelen. Dat is toch fantastisch joh, Patrick? Ik ga er lekker van uh, genieten. Ondertussen zou ik ook willen zeggen: uh, Goedemorgen, Matti. Zou je eens wat uh, over jezelf kunnen zeggen? Oh, dat is eigenlijk kut. Ik had een grapje voorbereid. Dat is natuurlijk helemaal mis nu. Goedemorgen, Matti. Zou je iets over jezelf kunnen zeggen? Ik ben nu bijna 41. Ik ben zaterdagjarig. Ik heb nog nooit uh, gerummicupt. Goed, hoe dat zit, hoor je strakjes. All I know is 10.35 35. I can't feel your arms around me Let them drown me All I know is 10.35 And so hard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 Pour out a little. Evelyn Aragon en I run op Q Music. We zijn hier even achter de schermen van allerlei mensen te voorzien van een antwoord op de appjes die binnenkomen. Heel veel mensen die dachten: ik ga vandaag even lekker deze ochtend naar Q Music luisteren. En toen dacht hun radio: oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet nu, niet zo. Nee, niet nu, niet zo. Want uh, we zijn het overal te horen. Maar gelukkig wel uh, bij Tom. Uh, Tom die laat weten: Luc, goedemorgen. Hey Lucky, een hele goede morgen. Ik ben er ook weer lekker bij. Laten de pre-party maar weer beginnen. Ja. Tot zes uur. Tot zes uur. Lekker de pre-party. Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert deze, deze ochtend. Hele, hele goede morgen. Ik wil graag even terug naar, naar gisteren. Toen hadden we het over Rummy Cup. Ja, de een die speelt het wekelijks, de ander heeft het nog nooit gespeeld. Het lijkt een beetje een onbeduidend spelletje... maar toch maakt het gisteren veel los. Luister even mee. Ik ben nu bijna 41, ben jarig. Uf. Ik heb nog nooit uh, gerummicupt. Huh? Dat gaat er ook niet meer van komen, denk ik. Hoe kan het dat dan oh. je nog nooit op hebt? Ja, maar ja, ik vind het een beetje in diezelfde hoek zitten. Snap je? Kaartspellen, cup, je, je jankt het op tafel... en dan gaan we lekker aan de slag. Nou, ik vind wel... Uh, <laughs> mensen, uh, ik, uh, ik, uh, er zijn ook mensen die cup uh, spelen... dat je moet natuurlijk opkomen op tafel met 30 punten. Zie je, daar ja. gaan we al. Er zijn ook mensen die uh, dan vinden dat je daar de joker voor mag gebruiken. Oh, nee, ja, nee, dat, dat doe ik ook wel. Nee, en ook nooit uitgaan met een oude joker, Nee, dat vind ik ook erg. Oh, dat heb ik ook laatst nog gedaan, eigenlijk allebei. Oh. Ja. Ben ik helemaal fout dan nu in de Rummy Cup? Nou wier. ja, jij staat even een stukje de kant. <laughs> ik vind het voor, voor, voor sportredacteur weinig sportief. Om nee, maar, uit te komen met een joker. Winnen ten koste van alles. Kijk, ik weet dus niet waar dit over gaat, maar het triggert me ook niet. Dat snap ik. Het is een heel saai gesprek. Ik denk helemaal niet ook. Ik wil ja. weten waar dit over gaat. Of heel helemaal, Nederland ik, ik kan heb, het. Ik heb helemaal geen zin om erin te duiken nu. Weet Komt je wel. natuurlijk een moment dat jij in een verzorgingstehuis zit. En dan kan je helemaal niet meedoen. Nou, en dat moment is niet, niet ver weg. Nee, dat moment is niet ver weg, Matti. Die wordt deze zaterdag 41 jaar. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil gewoon even mijn gelijk halen. Ik heb dit weekend voor het eerst sinds lange tijd. weer een keer een potje Rummy Cup gewonnen. Dat is echt voor mij een unicum. Want ik ben ontzettend slecht in dat spel, maar ik kwam wel uit met de Joker en vervolgens eindigde ik het spel ook met de Joker. Ik dacht gewoon dat dat mocht. Nou, gelukkig heb ik de uh, nou, bekken van Denise. Je mag met Rummy Cup officieel de joker gebruiken met opleggen. Hier, zo, zeggen ze. Uh, Jordi Smal uit Amersfoort... die stuurt nog Rumicup, mag je uit met een joker. Alleen de joker is de waarde van het cijfer dat je neer zou leggen. Dat zijn de officiële regels. En ook Lisa laat nog even van zich horen. Hoi Mathieu, Marike. Je mag gewoon met een joker op tafel. Het staat in de spelregels. Ik snap dat het een beetje raar is, maar we hebben het nagelezen en het mag echt. Beetje raar, een beetje raar. Je bent zelf een beetje raar. Nee, dank je wel, Lisa, voor je hulp en dat je mij steunt in het leven. Something Rose en Bruno Mars draaien, APT na Ed Sheeran, the A-team op Q-Music. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, a taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say.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 The Music Apta. Waar ik net uh, vertelde dat uh, gisteren ik door Annemarie en door Marieke Ja, eigenlijk werd uitgeroepen tot Persona non grata numero uno van deze wereld. Omdat ik toegaf dat uh, bij uh, het spelletje Rummy Cup ik gewoon doodleuk uitkom met een joker. En soms zelfs ook het spel gewoon even op rol afsluit en de winst mee naar hui neem, huis neemt met een joker. Nou, dat mocht echt niet. Dat kon echt niet. Dat mag niet. Gelukkig uh, veel bijval van uh, toetsluisteren Nederland. Denise, Lisa, Jordi en Vela. De anderen, die kwamen allemaal en die zeiden: Luc, in de regel staat: jij mag met een joker uitkomen. Dat is helemaal geen probleem, schaam je niet, je hebt gewoon terecht gewonnen. En euh, nu euh, zijn we niet deze ochtend in het hele land te ontvangen. In het noorden hebben we volgens mij wat problemen, maar in de limousine van Marieke komen we goed door, want die reageert even. Nou, dat je met een joker op tafel mag bij Rubicup, dat heb ik echt nooit geweten. Er gaat gewoon een hele wereld voor me open. Op zich, ik ben er niet helemaal tegen, want wat ik, wat ik nog erger vind dan met een joker op tafel komen is iemand die zijn joker het hele spel op zijn eigen bordje houdt... en daarmee die joker niet in het spel brengt. Nou, dat vind ik zo saai. Kunnen we het eens daar nog even over hebben vandaag? Uh, kunnen we het anders daar nog even over hebben vandaag? Uh, nee. Nee, ik wil het graag hebben over echte topsport. Want uh, nog een paar dagen en dan beginnen de Olympische Winterspelen. Milan. 17 dagen om precies te zijn. En uh, daarom uh, spreken we eigenlijk elke ochtend in de Ochtendshow wel iemand waarvan ik zeg. Luc van de Sportredactie hier, goedemorgen. Waarvan ik zeg. Die moeten we even spreken. Dit wordt een hoofdrolspeler op de Olympische Winterspelen. Zometeen laat ik je iemand horen. Nou, zij is op dit moment de meest besproken atleet uit Nederland. q Marieke, de pre-party. En dat is niets om somber van te worden. You with you. I'm good, Blue op Q Music. Er komen veel apps deze ochtend binnen dat we in het noorden niet helemaal goed te ontvangen zijn. Mocht je dat nou ook hebben, laat het me even weten als je toch via de app of zo luistert. Inmiddels heeft Lennart mij wel weer gevonden. Lucky, je bent weer op de radio. Super fijn. Ongeveer uh, anderhalf uur lang op zoek geweest voordat ik je kon ontvangen. Maar het geeft niet tweeënhalf uur bij elkaar Och geweest, maar super. Nou, welkom terug, Lennart. Uh... Kan ik je meteen bijpraten over de Olympische Winterspelen in Milaan. Nog 17 dagen, dan is het zover. En daarom stel ik je zo nu en dan af en toe voor aan de hoofdrolspelers... van aanstaande Olympische Spelen. En een naam die dan niet mag ontbreken is natuurlijk die van Suzanne Schulting. Zij was ooit short trackster, zij is nu ook lange baanschaatster. Maar een paar weken geleden zei zij... weet je wat, ik ga ook gewoon als short trackster naar de Olympische Winterspelen. Dat wil ik heel graag. Nu is het zo dat het afgelopen weekend de shorttrackers... bijna alles hebben gewonnen wat er te winnen was. Zonder Suzanne. Toch zegt ze zelf dat ze bij de selectie hoort... omdat zij gewoon bij de top van de wereld hoort. Ik ben wel altijd van mening dat je altijd de beste... Uh, mensen moet opstellen in zo'n relay. En ja, als ik daarbij hoor, dan, dan, uh, dan moet ik opgesteld worden. En dat is uiteindelijk natuurlijk aan de bondskozen. Maar ik hoop wel dat ik daarbij hoor. Ik heb, ik heb uh, Olympische goud gehaald samen met uh, Xandra en Selma, die op dit moment in de relay uh, rijden. En uh, ook veel, veel ritten samen gereden. Dus het is niet zo dat als ik dan opeens in die ploeg kom dat ik totaal niet weet um, hoe dat gaat en hoe dat werkt. Daarvoor heb ik zoveel ritten op topniveau gereden. We spreken in de aanloop naar Olympische Winterspelen... Uh, meerdere sporters, meerdere atleten. Ik wil graag ook dat Mattie en Marieke een beetje leren kennen. Dat als je nu aan het luisteren bent, dat je ook een beetje weet... wie worden de hoofdrolspelers uh, in Milaan zometeen. Dus ook, uh, Suzanne, om jou een beetje beter te leren kennen... Uh, uh, naast dat je heel goed kan schaatsen... Kan je ook nog eens een keer prima piano spelen? Is dat iets wat je nog wel eens doet om ontspanning te vinden? Of is de piano inmiddels het huis uit? En is het alleen maar schaatsen, schaatsen, schaatsen, schaatsen, schaatsen? Nou, hij staat wel in het huis. Maar ik moet echt heel eerlijk zeggen dat ik echt veel te weinig speel. En echt al heel lang niet heb gespeeld. Um, maar ja, uh, en ik moet ook zeggen dat me, als ik het nu ga doen, dan voor een langere tijd, dat mijn vingers dan ook uh, niet totaal niet aan gewend zijn. Dus die schieten dan, uh, die vinden het nogal zwaar. Zit daar geen muscle memory? <laughs> nee, er ik echt te weinig muscle memory. Nee, daarvoor heb ik het te weinig gedaan. Nee, ik, ik heb wel inderdaad op de les gezeten tot en met mijn 15, 16 of zo. Dus ik kan wel noten lezen en zo... maar ik, ik moet daar echt weer induiken en studeren... om weer goed te kunnen spelen. Dus nee, dat heb ik te weinig gedaan. Nu komt uh, Mijn Muscle Memory met betrekking tot uh, RTL Boulevard... komt eventjes omhoog. Oh, natuurlijk. Oh, ja, hoor. Ja, je ja, hebt natuurlijk. gepresenteerd. Memory. Jij bent natuurlijk samen met Joep Wernemars, schaatser... en jouw geliefde. Hoe gaat het daarmee? Hoe is het met Joep? Ja, heel goed. Heel goed. Ja, we zijn echt uh, super blij dat we allebei naar de uh, spelen mogen. Dat was wel voor ons beide echt een absolute, absolute droom. Um, dus uh, ja, dat is helemaal gelukt. Dus ja, daar zijn wij allebei, uh, daar zijn wij allebei heel blij mee. Wij spreken Joep uh, morgenochtend. Wat zou onze eerste vraag aan uh, Joep moeten zijn, uh, Suzanne? Goh, cool. nou, ik denk dat je Joep wel echt.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 Deze ochtend dus Joep Wennemars aan de telefoon over onder andere de muziek. Ik heb daar heel veel zin in. Dat zal zijn iets na negen uur. Dan spreken we Joep, Joep Wennemars. Sowieso heb ik onwijs veel zin in die Olympische Winterspelen. Ja, ik mag daar samen heen. Samen met, met Matti. Wij gaan daarheen, Rieke, hoor je hier elke ochtend... samen met Domin die doen dan twee weken lang de ochtendshow. En mocht je nou bang zijn dat we je helemaal dood gaan gooien... met scores en punten en zo, nee, bij lange na niet. Volgens mij maakt iedereen zich ook een beetje zorgen... vanuit Q-Music, van oh god, we sturen Mattie en Luc. Dat kan wel eens helemaal escaleren. Die gaan natuurlijk elke dag ook gewoon het terras op. Die gaan elke dag ook een beetje gewoon op van die stepjes... door de stad Milaan scheuren. Ik denk dat wij daar heel veel dingen gaan beleven die heel veel mooie verhalen op gaan leveren op Q-Music. Dus blijf lekker luisteren. En ondertussen de mooiste sportwedstrijden... gaan we wel een klein beetje verslag van doen. Natuurlijk. What if there's nothing left to lose? If not now, then when? Well Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not. Now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 And lately I've been feeling it in my bones Knew I'd be coming home again Oh, twisted heart Don't get jaded, just go back to the stars. And don't you worry how all of it ends Know where we're headed in the end One day we'll throw our hands in the sky Watch the stars as they fly over you and I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 Dancing in We come alive in paradise Ooh, in paradise. In paradise I'm chasing paradise with you I'm chasing paradise with you MUZIEK Kygo en OneRepublic, Chasing Paradise op music Een hele goedemorgen Ik ben Luc van de Redactie en dit is Danny. Luc, goeiemorgen, oude schimmelbeer. Hé, hey, waar, waar heb jij het over met... We zijn niet te bereiken, maar ik zit nu rond achter. Maar je bent gewoon goed te luisteren op. 10.4, Ja, niks aan een handje. Hé, hey, groetjes! <laughs> Gelukkig maar. Dankjewel voor je Danny. Hey, Hé, ik zou zeggen, pak je trainingspak erbij. Scher je kopkaal en geef je je tamagotje nog even snel wat te eten. Dan hebben we hebben zometeen een uur lang muziek voor je uit de 90's. En daarom dacht ik, baas boven baas, ik draai een plaat uit de jaren 80. I've gotta take a little time.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 Van Marieke Elsie gaat Damiano David Talk to me op Q Music. de ochtendshow van Q Music met Martine Marieke en Annemarie gaat beginnen. Het is echt niet normaal wat er allemaal weer gaat gebeuren. We bellen deze ochtend met Joep Wennemars Jij maakt weer kans op 2500 euro in vier op een rij. Ja of nee komt eraan. En zometeen mag jij weer komen collecteren voor je persoonlijke goede doel. Wat heb je op dit moment nodig in je leven? Stuur het nu door via de app van Q Music. En pitch zometeen aan de deur met je collectebus bij Mattie, Marieke en Annemarie. Oh, dan duurt even pauze. Ik krijg geen lucht, alles is nieuw. Het is hier te druk. Zet een deur op een kiep, want dan kan ik nog terug. Iedereen is aardig, maar ze kijken. You know